7 Uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. President Trump heeft de gevangenisstraf van Roger Stone kwijtgescholden. Stone is een vriend, adviseur en voormalig campagnemedewerker van Trump. Vorig jaar werd hij schuldig bevonden voor zijn rol in het zogenoemde Muller-onderzoek naar Russische connecties van het campagneteam van Trump. Stone was veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel. De kwijtschelding komt een paar dagen voordat hij zich bij de gevangenis zou moeten melden. Veel Democraten zijn verontwaardigd. Presidentskandidaat Biden noemt het misbruik van de macht. In België moet vanaf vandaag ook in winkels, musea, gebedshuizen, bioscopen en andere openbare gebouwen een mondkapje worden gedragen. Tot nu toe gold die verplichting alleen voor contactberoepen zoals de kapper en in het openbaar vervoer. In Frankrijk is na 3,5 maand een einde gekomen aan de noodtoestand die gold vanwege het coronavirus. Door het uitroepen van de noodtoestand had de regering uitgebreide bevoegdheden om maatregelen af te kondigen om de verspreiding tegen te gaan. Zo gold er een erg strenge lockdown met forse boetes bij overtredingen. Sinds 11 mei werden de beperkingen geleidelijk opgeheven. Wel gelden nog maatregelen als het verplicht dragen van mondkapjes en afstand houden. In de schaatswereld wordt bedroefd gereageerd op de dood van Lara van Ruiven. De short trackster overleed afgelopen avond in een ziekenhuis in Perpignan... aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Teamgenoten van Van Ruiven, voormalig ploeggenoten, sportkoepel NOC-NSF... en de internationale schaatsunie laten weten dat het verdriet en de verslagenheid groot zijn. Van Ruiven won op EK's, WK's en de Spelen vele medailles met de aflossingsploeg. En de laatste jaren boekten ze ook individueel succes.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 Dat ik bijna thuis, ben. dan weet ik dat ik bijna thuis ben, dan weet ik dat ik bijna thuis ben.